Het is 7 uur, Martijn Nijhuis met het nws Journaal. Financieel adviseurs denken dat geldverstrekkers hun rente gaan verlagen... nu de Europese Centrale Bank de rente op een historisch laag niveau heeft gebracht. Hypotheken worden dus mogelijk goedkoper. De ECB verlaagde het belangrijkste rentetarief van 0,75 naar 0,5. Er is ook een nadeel aan de lagere Europese rente. De rente op spaarrekeningen wordt de komende tijd ook lager. Irak heeft de bloedigste maand in vijf jaar achter de rug. In april kwamen volgens de Verenigde Naties 712 mensen om... door aanslagen en ander geweld, voor het grootste deel burgers. De verslechterende toestand in Irak wordt volgens de VN... deels veroorzaakt door de burgeroorlog in Syrië. Daardoor lopen in Irak de spanningen op tussen shiiten en sunnieten. Ziektekostenverzekeraar CZ onderzoekt de declaraties van bureaus... die kinderen met ernstige dyslexie behandelen. Bureaus blijken kinderen langer te behandelen dan het afgesproken maximum van 60 sessies. Meer behandelingen hebben volgens wetenschappers weinig zin. Dan is bij ernstig dyslectische kinderen de grens bereikt van het lezen- en spellingsniveau. Voor het huis waar Martin Toonder is geboren is een beeld onthuld van Tom Poes. Het gebeurde ter gelegenheid van de 101e geboortedag van de schrijver en tekenaar. Toonder werd geboren in de Torbekkenstraat in Rotterdam. In de nieuwe kerk in Amsterdam zijn inhuldigingsmedailles uitgereikt aan mensen die zich hebben ingezet voor een goed verloop van de troonswisseling. Premier Rutte reikte de eerste zeven medailles uit aan vertegenwoordigers van hulpdiensten, ambtenaren, politie en vrijwilligers. De besloten bijeenkomst werd gehouden achter de stoelen waarop Willem-Alexander en Maxima zaten tijdens de inhuldiging. Het publiek kon de rest van de kerk gewoon bekijken. Het weer beholkt, maar ook opklaringen in Zuidoosten kans op een bui verder of droog. Morgen overdag geregeld zon, maar in Zuidoosten en Oosten nog steeds kans op een bui. Maximum temperatuur dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knopend 1,6 en 1 Brugge, 5 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaadstad voor de Koentenol 3. Na een aanreding op de A13 Rotterdam richting Den Haag... tussen Delft-Noord en knopend Prins Klausplein, 4 kilometer. Bij het Klausplein zijn twee rijstroken dicht. En ook een aanreding op de A16 Rotterdam richting Breda... tussen Zwijndrecht en randweg Doordrecht 4 kilometer. De linker rijstrook is dicht.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 Mijn heren, goedenavond. De kans bestaat dat onze gasten maandagavond 50.000 euro rijker is, want haar schitterende roman Dorst is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs en het enige wat ze nog even moet doen is de concurrentie verslaan. Vijf mannen. Hier is Esther Gerritsen. Uw presentator is Petra Possel. Ja, en dan is het een kwestie van vijf mannen strijden om een been... en de zesde, een vrouw gaat ermee heen. Dan ben jij de onverwachte outsider als jij wint, hè? Want zo is het dan. Omdat, omdat ik een vrouw ben. We, trouwens, er is nog natuurlijk Elvis Peters, in een duo van een man en een vrouw. Dus ja, is anderhalve vrouw genomineerd. Ja, anderhalve vrouw. Van... <laughs> ja. Nou, niet zozeer omdat je uh, een vrouw bent... Uh, maar omdat er een paar van die van de grote, grote, namen, grote namen, zoals ook ja. die jongen, Tommy Wieringa... of Arnold Gumberg ja. en, en dan denkt iedereen, oh, dan zullen die het wel winnen. En dat is bijna nooit zo. Die winnen het dan toch weer niet. Nee, wat dat betreft, uh, <laughs> is het <dat> hoopvol. <laughs> Even gewoon een paar heel belangrijke literaire vragen. Wat trek je aan naar het Amsterdam Hotel in Amsterdam... waar dit allemaal plaatsvindt maandag? <laughs> ja, belangrijke vraag. Ik heb, ik heb, een, ik heb een jurk, een, eigenlijk een hele een zwarte jurk... waar ik nog wat over twijfel, omdat die net te kort is... Ja. voor een gala diner. Okay, dat graag... zijn dus de grote inhoudelijke dilemma's waar ik mee zit deze week. <laughs> ja, ja. Heb je al geoefend hoe je gaat kijken, zowel bij vreugde, als wel bij teleurstelling, want je weet dat er permanent een camera op je staat. Hè? Volgens mij moet je daarvoor gewoon hetzelfde gezicht hebben. Hoe bedoel je voor winnen en verliezen? Ja, hetzelfde sorry. gezicht. Ja, dat is gewoon een soort zo, zo, <laughs> de beheerste ik, glimlach. Oh. Een beheerste glimlach is toch voor beide... Ja, voor de beide... luisteraars zien jou oh, nu niet, goed? maar die, die beheerste glimlach... Die, die zie, die zie, die zie die die ik al ik helemaal niet. Dat heb je helemaal niet. Helemaal niet, nee. Nee, maar je moet, moet een soort gedistingueerd uitstralen van... nou, ik sta boven de partij en voor mij is het eigenlijk niet zo heel belangrijk. Terwijl wij allebei wel weten dat die 50.000 euro... Het 50 komt euro. wel goed uit, geloof ik ook, of niet? Ja, wie niet. Ja. Ja. <laughs> Iedereen ja. wil rijk worden. Ja. Vind je het belangrijk? Maar nee, ik, ben, ik kan ook zonder de 50.000 euro. Heel goed. Heel grootse antwoord. <laughs> Heb je daar nou zin in, in zo'n evenement? Mm. Dat ligt een beetje aan mijn stemming. Het ene, als ik goed gehumeurd ben, dan vind ik het allemaal heel grappig. En als ik wat minder vrolijk ben, dan vind ik het afgrijzelijk. Uh -huh. En je kunt nu nog niet inschatten hoe de situatie maandag is? Ik weet niet hoe mijn stemming is. op maandag is. Nee. Nou, ik vind, wat ik lastig vind, überhaupt aan publiciteit en interviews... is dat je je heel erg bewust bent van, van die blik van buitenaf... Hoe je, hoe je gezien wordt. Of dat je bezig bent met hoe je gezien wordt. En daar wil je helemaal niet mee bezig zijn. Maar dat ja, als er camera's op je staan... en. Is met het, het onderwerp, je, ben, je, je bent bezig met je eigen beeldvorming. Ja, en dat, en dat vind, ik, vind ik heel vermoeiend en vervelend. Hoe... hoe hoe beschouw jij je eigen het beeld wat nu van jou leeft tot nu toe? Want we, we, ja, dit, we zijn... dit vind ik dus vervelend. Ja, ja nee, ik weet, dat weet ik. Dat, dat, dat heb je. Dat is dat is zo raar. Je weet, weet dat je een mapje niet... bent en je en je weet een mapje noem ik dat eventjes. Maar je weet dat er een aantal interviews met je zijn geweest en recensies zijn geweest en ja. optredens zijn geweest en die maken dan het beeld Esther Gerritsen. En ja. dat, dat vind jij lastig? Nou, ik gezeten. vind het lastig als je... Ik snap wel dat het natuurlijk is, dat er, maar ik vind het vervelend als je, dat je er zelf mee bezig bent. Wat je natuurlijk doet als je wordt geïnterviewd of ja. veel publiciteit hebt. En dat, maar dat vind ik heel vermoeiend en uitputtend en soms ook heel erg verlammend om dan nog iets te kunnen zeggen. Want je kunt niet met je... Ja, natuurlijk ja, kun je wel met je eigen beeldvorming bezig zijn, maar... Het is niet iets dat wat je... Wil. je wil, ja. misschien. Het is... Het is uh, je ik, vind het best... heel, ik vind het heel, als ik een uur een interview heb... dan moet ik echt een hele dag van bijkomen. Dus, dus we weten nu eigenlijk al, morgen is een verloren dag. Ja. Wat zou je eigenlijk het liefste doen dan dit uur? Want ik wil ook best wel wat anders met je gaan doen. Ik sta open voor andere suggesties. <lacht> ik bedoel, ik vind het nu ook wel een hele grote verantwoordelijkheid... dat ik in mijn maag krijg geschoven dat jij morgen een klote dag nee, hebt. Nee, nee, een maar ik zeg dat het ja. kost, kost energie. Ja. Ik vind het... Vind het, vind het... Maar, maar ik vind, vind, dit, ik vind dit nog. Vind dit, ik vind een, een live uh, radio interview of, of, of tv of wat dan ook. Vind ik gemakkelijker dan nog een schriftelijk interview. Want dan, dan zeg je iets en dan denk je van hoe komt dit op papier te staan. Ja. En dan voel je dat je geen controle hebt over wat er gebeurt. Gewoon echt gewoon heel weinig. En, en, en je bent natuurlijk gevoelig voor het geschreven woord. Dus het is heel moeilijk om je eigen teksten terug te lezen... door een ander ja. opgeschreven. En dat vind ik, dat vind ik veel moeilijker. Hier, ja. Ik ga je gewoon heel veel vrijheid geven vandaag. We hebben een uur. We gaan, uh, misschien kunnen we afspreken dat je straks een stukje voorleest. Ja. bijvoorbeeld, Want dat gaat over je werk. Dat is je werk namelijk. Dus dat spreekt voor zich. Maar als je dus halverwege denkt... laten we een potje gaan kaarten bijvoorbeeld... dan laat ik de kaarten aanrukken of een drankje gaan drinken. Dat vind ik ook prima. Of een kroeggesprek door. bijvoorbeeld. Een, een kroeg Gesprek, ik, op, de radio. op de radio ben ik ook heel <lacht> erg goed in. Luisteraars, luister, u mag zich ook bemoeien. Als u denkt, nou, ik wil ook wel een potje mee Kaarten. doe dat dan via onze website radiokunstof.nl. Twitter, ik kan ook, hashtag radiokunstof. Als u iets wilt vragen aan Esther Gerritsen... laten we We gaan gewoon een poging doen om het heel erg dicht bij het werk te houden. Dat vind ik sowieso wel leuk, want dat werk is zeer de moeite waard. Uh, ik zeg uit mijn hoofd dat Esther Gerritsen zeven publicaties op haar naam heeft staan. En eigenlijk zijn die allemaal bekroond, bejubeld, genomineerd en ga zo maar door. Dat zegt nog niet alles, maar het is ook mooi. Het is, het is heel bijzonder wat ze schrijft. Het is, de schoonheid van de taal is zeer groot. En, en het beste bewijs daarvan is haar laatste roman Dorst. Een beklemmend verhaal over de moeizame verhouding... tussen een moeder en haar dochter. Een moeder die ten dode is opgeschreven... en een dochter die het onverwachte besluit neemt... om die laatste periode bij haar moeder in te trekken. Uh, helemaal niet uh, verwacht, zoals ik zei, onverwacht, omdat moeder en dochter een vrij moeizame verhouding met elkaar hebben. Hoe uh, Esther werd het idee voor dit uh, verhaal? Uh, hoe is dat geboren? Het begon bij de moeder. Het boek is geschreven afwisselend vanuit het perspectief van de moeder en de dochter. En uh, ik begon eigenlijk uh, te schrijven over de dood van deze vrouw, of, of hoe ze stierf. En uh, ooit was mijn eerste zin, ik ben zojuist gestorven. En dan beschrijft die vrouw de hemel waarin ze terechtkomt. En die hemel is haar paradijs. En dat is helemaal gevuld met uh, spullen. Alleen maar, er zijn geen mensen. Ze ziet niemand terug die ze gemist zou hebben. Maar ze ziet alle spullen terug die ze ooit gehad heeft. En die nu niet meer versleten zijn of niet kapot. Uh, dingen die weer compleet zijn. Dus ze is in een, in een stille wereld met mooie spullen. Wat meteen ook haar obsessie uh, blootlegt. Ja, het is iemand die heel graag alleen is en um, ja, een liefde voor, voor spullen koestert. Je dat krijgt is het bijna iets... in je mond niet uit. Ja, ik Vind het, ja, vind het, het onbegrijpelijk? Nou, het is natuurlijk een beetje, ja, nee. Nee, het is een beetje een, een, een gek. Thema waar, waar je misschien maar een paar bladzijden over kan schrijven. Maar ik, ik zie wat altijd terugkomt in mijn werk, heel vaak. En ik wilde. dacht En nu ga ik het hele boek gaat gewoon daarover. Over een vrouw. Die gaat haar hele leven beschrijven, aan de hand van voorwerpen. Ze beschrijft hoe het bed eruit ziet waarop ze geboren is, het bed waarin haar dochter is geboren, et cetera, et cetera. Um, maar toch vond ik, vond ik het te. Er zit natuurlijk nauwelijks conflict. In. Ik merkte al heel snel dat het toch toch Te saai werd ik, zeg niet eens dat dat saai hoeft te worden, zoiets, maar misschien kon ik dat dan niet. En, uh, uh, en en ik dacht ook, dus ik dacht, zocht wel naar conflict in het leven van zo'n soort iemand. En toen dacht ik, zo iemand moet natuurlijk een kind hebben. Wat gebeurt er als zo'n vrouw een kind heeft en la, en en en en een kind dat, dat dat verschilt van die moeder natuurlijk. En later dacht ik is het perspectief van dat kind erbij gekomen. Dat hij het ook beschrijft hoe het voor haar allemaal ja. is. Want hoe verhoudt ze zich tot dat kind? Beschouwt ze dat kind uh, in jouw optiek ook als, als ding? Nee, ik, ze, ze houdt van haar dochter... maar ze weet niet zo goed wat ze ermee moet. Uh, ze is gescheiden toen die dochter uh, volgens mij vijf of zes was. Dat weet ik eigenlijk niet eens meer. En, die, en, en toen is die dochter bij de vader en een stiefmoeder gaan wonen... en kwam ze nog één dag per week bij die moeder. En die moeder vond dat prima. En die moeder ja, die weet niet zo goed wat ze met dat kind moet. En ook niet als ze volwassen is... weet ze niet zo goed wat ze met haar dochter aan moet. Maar ze wil wel graag dat haar dochter gelukkig is. Alleen liever niet bij haar. Dat is eigenlijk wel een... Uh, ik vond het op de een of andere manier heel geloofwaardig hoe jij beschreef... dat zij niet wist wat ze met die dochter moest doen... Ja. Alsof dat eigenlijk iets is wat misschien wel heel veel voorkomt. Of uh, dat je dan wel uh, een kind hebt, en, maar ja. dat je eigenlijk helemaal niet weet van... en nu? Want daar is natuurlijk helemaal geen handleiding bij uh, afgeleverd. Wat je... de invulling ja. moet zijn van dat moederschap... Nee, ja, ik, moet zeggen, ja, ik, ik ben zelf moeder, dus ik, ik, zit, nee, ik kan het me nu zelf weer steeds minder goed voorstellen. Dat je, dat je Jij niet wist weet nu wel wat je meteen, ermee... Jij wist meteen wat je ermee moest. Wat je ermee... Nou ja, ik heb, ik heb niet zo'n uh, zo moeilijke moederschap, of hoe noem je dat? Ik heb niet, dat, dat is voor. Maar ik ben wel heel geïntrigeerd door, door mensen die niet zo goed. Uh, hoe zeg je dat? Niet zo goed in, in, in het sociale leven meekomen. Die, die niet zo goed weten wat ze met al die emoties aan moeten... moeten die zoveel mensen hebben of verwachten van elkaar. Mm -hmm. Dus het interesseerde me eigenlijk ook vooral hoe zij met, die, met haar dochter omgaat... en hoe moeilijk het is als die dochter volwassen is. Het boek begint op de, op de overtoom. Die moeder weet dat ze doodgaat en ze ziet ineens haar dochter aan de overkant fietsen. En ze denkt... ah. Daar is ze. En ze wordt meteen blij omdat ze denkt... ik heb haar nu iets te vertellen, want ze weet nooit wat ze tegen haar dochter moet zeggen. En ze denkt, nou, nu heb ik dan toch echt iets. Alleen is dat iets nogal groot, namelijk ik ga dood. En ze denkt ook meteen, oh dat is natuurlijk niet gepast, dat hoort niet. Maar ja, dan is het besluit al genomen en vertelt ze het daar op de overtoon aan haar ja, dochter. Ja, sterker nog, in, in, in, in nog in die vrolijke toonsoort van ik heb een nieuwtje... Ja, ik heb een nieuwtje, ja. ...dat heel snel ja, bijgedraaid ja, moet worden. Wat ja. voor leuk is het nou weer niet. Ja, maar het is net alsof, ze, alsof die vrouw die imiteert een, een deel van het normaal menselijk gedrag... maar net het verkeerde deel of net op, met, de verkeerde, met de verkeerde gelegenheid of Ze maakt net de verkeerde combinatie. Ja, dat is ook waarom ze heel graag bij de kapper zit. Ja. wassen en watergolven. Ze, ze komt heel vaak bij de kapper. En de kapper is ook de eerste aan wie ze vertelt dat ze ziek is. Omdat ze met de kapper een soort overzichtelijke. Ze heeft wel intieme gesprekken met de kapper. Nou, ja, ze zegt intieme. Ze vertelt intieme feiten tegen de kapper. Maar het gaat nooit echt heel ver. En, en, het en de is kapper, wel de meest normale conversatie voor die Voor haar de meest normale. De kapper verwacht natuurlijk, niet, verwacht natuurlijk ook niet dat ze, dat, ze, dat, ze, dat ze... Ja, verwacht niks van haar. Nee. En zij verwacht niks van de kapper. Dus voor haar de veiligste plek om, om gewoon te vertellen... waar ze mee bezig is. Die dochter, die, die is voor een deel... bestaat die uit het genetisch materiaal van de moeder. En gaandeweg, de roman ga je ook wel denken... Daar is ook wel wat mee. Ik bedoel, de appel is ook weer niet zo ver van de boom gevallen. Of zie ik dat verkeerd? Ja, die dochter is natuurlijk... Die, die, is, die is totaal in de war, vooral. Die is in de war, die weet van gekkigheid niet meer wat ze moet doen. Uh, die, die heeft een relatie met een oudere man... waar ze zich veilig bij voelt of denkt te voelen dat loopt ten einde... daarvan raakt ze in paniek... Uh, ze weet niet zo goed wat ze met haar familie aan moet. Haar moeder is sterven, dus ze moet haar kamer uit. En ze besluit, dan ga ik nu voor mijn moeder zorgen om een goede dochter te zijn. Met iemand die in de war is en wanhopig en, op, en van alles probeert. Uh, probeert ik, ik, ik zit namelijk nou vaak te, na te denken, wat is er eigenlijk mis met die, met, met die dochter? En, of, of waarom is ze ongelukkig of wanhopig? En ik weet, ik weet het helemaal niet. Ik weet, ik weet niet of dat door die moeder komt of Maar ik weet alleen maar wat ze probeert. Dus ik weet, weet je, dat ze denkt: als ik, nou, ik, als ik heel veel drink, dan, dan, dan, ben ik gebeur, dan leef ik tenminste. Oh, ja. Dan gebeurt er iets. Ja. Of als ik, of als ik uh, bij deze man ben, dan voel ik me veilig. Dan slaap ik wel en, en, dan, en dan gebeurt er wel helemaal niks. Maar dan ben ik. Ze probeert allerlei rare extreme dingen. Ze zegt, haar vriend zegt, van jij, jij, jij wil niks en jij weet niet wat je wil. En ze zegt op een gegeven moment, ik, ik, weet, ik weet wel wat ik wil. Ik wil gewoon van iets heel veel, alleen maakt het me niet uit wat. Het is een soort verslavingsgevoelig en wanhopig. Het klinkt waarschijnlijk heel vaag, maar ja. Nou, het viel mij heel erg op dat ze net als haar moeder... zich als het ware weg heeft gegeven aan de mannen. Dus net alsof ze zich aanbiedt, dat zie je bij haar moeder ook... Uh, en zegt van, uh, dit is mijn lichaam, doe ermee wat je wil. Nou, dat dit... is wat Coco zegt, de dochter. Ja, maar de moeder die zegt dat die heeft ooit... die is, ja, die heeft ooit een, die is al heel jong getrouwd en die, die heeft gewoon gezegd... dit is mijn man, dit is hem. Deze wil ik hebben, dit is goed... En zo is het en het mag niet veranderen. En als die man ongelukkig wordt en van haar afgaat... dan blijft ze dat eigenlijk denken. En dat blijft de rest van haar leven. Ook al is ze al twintig jaar lang niet meer met die man... denkt ze toch, dat is mijn man. En dat ziet hij straks ook wel weer. Dus ik weet niet of zij... zij geeft zich niet weg. Zij, zij heeft gewoon gekozen en ja. ze, ze komt niet meer van dat idee af. Maar is het wanhoop dat de dochter voor de stervende moeder gaat zorgen? Of Hoe, hoe, moeten, we dat, hoe moeten we dat zien? Ik denk dat die dochter gewoon zich niet, niet weet waar ze zich thuis voelt. Kijk, met die man, met haar, die, haar relatie loopt ten einde. Haar vader en haar stiefmoeder praten eigenlijk zo naar over haar moeder. Daar voelt ze zich ook niet echt bij op haar gemak. En, um, en ergens zou ze toch in dat verhaal willen geloven dat ze een goed mens is die dan op zo'n moment bij haar moeder intrekt. Dus dat is, dat is een verhaal waar ze in zou kunnen geloven. Eén van de vele verhalen die, waar, ze, waar ze achterna rent. En er worden maar weinig woorden aan vuil gemaakt... maar ze moet gewoon de camera uit, dus het komt ook goed uit. Ja, een combinatie van opportunisme en... Ja, dus, ja wanhopige zin op zoek naar zingeving. Dus, dus, dus ja, bijvoorbeeld een goede dochter zijn. Jij, Het jij, is, is een groot gezegd misschien... maar jij bent wel dol op dit soort verhoudingen... waarin het, uh, het stroef loopt. Waar mensen eigenlijk onthans zijn in het sociale verkeer. Is, is eigenlijk uit te leggen waarom dat... want dat is een thema wat in je andere werk ook steeds naar boven ja. komt. Waarom dat steeds naar boven komt? Waarom de mensen allemaal zo ongemakkelijk met elkaar zijn. Ja, jij trekt deze karakters op. Jij maakt ze. Ja, op een of andere manier vind ik dat vanzelfsprekender dan het andere. Dat mensen gemakkelijk met elkaar omgaan. Ik, ik moet wel zeggen dat ik voor het eerst... nu bezig ben met een nieuw boek... waarin ik weet dat, dat het hoopvol moet eindigen. En dat het, dat het moet gaan over iemand die wel... De, een boek wat over vriendschap moet gaan. En, en, en gaat over dat, dat je wel elkaar kan bereiken. Dus ik hoop dat mijn personages een keer een stap verder komen. Je hebt er zelf ook een beetje, een beetje te bak van of wat? Uh. Nee, nee, nee, het ik, kwam, Je kent natuurlijk. Ik noem hem gewoon. Ik, ik, ik noem, gewoon, ik, ik noem maar wat. Thomas yes. Rozenboom schrijft grote epische romans. En daar komen dan van die hele rondborstige figuren in voor... Trouwens, in het werk van AFD en van Heide bijvoorbeeld ja. ook. En die communiceren wel. dat wil niet zeggen dat, er niet, dat het niet over eenzaamheid, wanhoop, mm -hmm. Dat er geen drama in zit. Want ons is het waarschijnlijk ja. ook helemaal niet interessant. Maar deze mensen staan zo hoekig in het leven allemaal. Jouw mensen. Jouw karakters yes. staan allemaal hoekig in het leven. Ja, ik moet wel zeggen dat zodra ik weet je, mensen met elkaar laat praten op papier... of ze elkaar tegenkomen, weet je, ik zit gewoon zelf al... bij Alinea 2 zit ik al vast. Dan zie ik gewoon al 300 opties. Ik alleen al mijn personages ook. Van, van wat, wat, wat kunnen we doen? en wat, wat zullen we nu zeggen? en Welke kant moet dit opgaan? Het, het gaat vanzelf bij mij. En dan heb je 300 opties. Ja. De verwarring is compleet. Ja, gewoon, ja, ja dat, gaat, dat gaat meteen, ja. En maar dan worden het altijd die stroeven uh, ongemakkelijker. Ja, misschien dat daar. Ja, behalve dus. In, in, in, in dorst gaat koken, natuurlijk op een gegeven moment heel veel zuipen. En, en dan gaat het wel gemakkelijker. Ja, ja dan gaat het zo gemakkelijk. Ja, zo gemakkelijk. Dat ze alle mannen de broek naar beneden trekt. Ja, maar, dat is natuurlijk, ja, maar dat, dan voelt ze wel een soort vrijheid. En een soort, dan zegt ze ook. Als ze dronk is, zegt ze, ik kan alles. En dat is ze, heel echt, ze doet allerlei walgelijke dingen, maar ze denkt er vooral bij... ik kan alles nu, ik kan alles mogelijk maken. Ik kan, want ineens is er, is er gemak en, en vanzelfsprekendheid. Mm -hmm. Ja, jouw boek kan ook de serie Het Grote Ongemak heten, inderdaad. <laughs> Misschien moet je een stukje voorlezen, want uiteindelijk zit dit... natuurlijk gewoon helemaal in de manier waarop je het opschrijft. En dit is een scène waarin zowel moeder als dochter heel goed uit de verf komen. De moeder heet Elisabeth. Elisabeth aait de tafel. Het oude houten blad is bekrast. Het heeft donkere plekken van vet dat erin is getrokken... maar het oppervlak is schoon. Elisabeths ogen zijn vochtig, ontroerd door het tafelblad... dat ze net zelf grondig heeft schoongemaakt... en nu zo glad is, zacht bijna als huid. De oppervlakte voelt als één geheel... terwijl er zoveel lagen zichtbaar zijn... Het blanke hout in de diepte, de lak, de vlekken. Ze aait al die tijden en denkt aan de lijsten die ze verguld heeft. Het blanke hout, de rode onderlaag, het bladgoud. Het geluid van de telefoon achter haar mengt zich met het tafelblad... alsof het geluid ook een ding is. Ze verroert zich niet, blijft aaien, aait het geluid... voordat ze dan toch ontwaakt... Ja, ze lijkt te ontwaken, maar dan in een nieuwe droom... want even langzaam en zorgvuldig als ze de tafels streelde, zo staat ze nu op. Loopt zonder enige haast naar het dressoir... neemt daar de telefoon van af... als was het de eerste maal in haar leven dat ze het deed. De wit, zegt ze langzaam. Met Coco. Haar meisje klinkt licht, jong. Dag, meisje, zegt ze. Mama, ja... Ik kom bij je wonen. Ik kom bij je wonen, mama. Elisabeth glimlacht, alsof ze een nieuw vreemd woord heeft gehoord. Bij je wonen, mama. Het komt door de stem van haar dochter, die anders is dan gewoonlijk. Meestal klinkt ze rasperig en iets te langzaam. Nu is de stem helder, sneller ook. Ik wil niet dat je alleen bent nu, nu je ziek bent, zegt die heldere stem. Elisabeth hoort heus wel wat haar dochter zegt... maar meer nog hoort ze dat mooie geluid dat ze niet wil verjagen. Dus zegt ze, net zo mooi en net zo snel... maar dat is helemaal niet nodig, dank je wel. Werkelijk heel vriendelijk, maar nodig zeker niet. Is er nog iets anders waarom je belde? In de stilte die volgt is ze bang dat de heldere stem van haar dochter weer verdwenen is. Coco? Maar dan zegt haar dochter, net zo mooi en net zo rap... Morgenmiddag kan Hans me bij je afzetten. Ik heb hier een grote koffer zo gepakt. Morgenmiddag? Vraagt Elisabeth. Morgenmiddag is dichtbij. Morgenmiddag is echt. Wacht even. Het is stil. Coco wacht. Elisabeth moet iets zeggen. Hans? Mijn vriend. Dat weet ik toch? Ja? Het is handig dat je een vriend hebt met een auto. Mooi, zegt haar dochter. Nee, zegt Elisabeth. Wat? Dat kan toch niet? Ik wil het. Oh, zegt Elisabeth. Ik wil het echt. Oh, zegt Elisabeth. Goed, vraagt Coco. Maar natuurlijk, zegt Elisabeth. Omdat dat nu een mooi antwoord is. Niet aan morgen denken. Dochter, uh, bij je wonen mama. Een ja. uh, nieuw woord wat, uh, wat het bij Skribbel ook zeer goed zal doen... Bij je wonenmama. mama. Ja. Bij je wonen mama. Trekt in bij moeder. Ondanks het feit dat moeder dat eigenlijk niet wil. Maar ook een beetje wel wil. En, maar daarmee zet dochter vooral... Uh, begint ze vooral aan één lange kroegentocht. Een slemppartij, uh, Een hunkertocht naar aandacht. Ja. Uh, eigenlijk is ze helemaal niet daar om voor die moeder te zorgen. M nee. Dat is bijzaak, althans. Eigenlijk wel, ja. Ze, nou ja, ze is daar ja, om een goede dochter te zijn. Ze, nou ja, ze wil het wel, maar het lukt natuurlijk helemaal niet. Ze, ze zitten daar samen in het huis hartstikke ongemakkelijk. En die moeder... Die moeder gunt haar dochter iemand om voor te zorgen. Gunt haar dochter zo'n moeder als ze zou willen hebben. En, en dus, dus tolereert ze haar dochter. Maar... Maar dat wil niet zeggen dat het lukt, samen. Dochter, dochter en moeder zitten eigenlijk beide vast in... Uh, dat ze denken dat ze zo moeten leven. Ja. Uh, maar dat ze dat van binnen zelf niet zo ervaren. Of niet weten hoe ze dat moeten doen, althans. Of dat ze dat als een onmacht ervaren, toch? Nou, ik denk dat ze ook... Ik denk dat het, dat... Dat het heel moeilijk is voor... Voor een kind, of, of in ieder geval voor die dochter, om te accepteren. Nou ja, mijn moeder kan best zonder mij. Dat, dat, is, dat kan natuurlijk. En. Um, uh, uh, ik ben het helemaal kwijt. Wat wou ik zeggen? Mijn moeder kan. Mee. Oh ja. Dat, dat je. Dat je bijna volgens mij gaat zoeken naar dat. Het, dat als je moeder zonder je kan, alsof dat iets over jezelf zegt. Alsof je het niet kan. Dat het heel moeilijk is, volgens mij, om er gewoon bij te houden. Nou ja, dan is er iets raars aan mijn moeder. Want er zijn maar heel weinig kinderen. Mensen of in de jeugd denken, vooral die ouders van mij zijn raar. Dus toch altijd, als die ouders niet doen wat je denkt dat ouders horen te doen, of, of wat je verlangt, dan, dan denk je dat het aan jezelf ligt als kind. Dus ik denk dat die dochter, dat het, dat het onmogelijk is. Die voelt zichzelf ook raar, omdat haar moeder zonder haar kan. Mm -hmm. En ook omdat ik denk, moederliefde is natuurlijk ook zoiets. Dat maken wij natuurlijk ook een heilig ding van. Met een slechte vader vinden we nooit zo opzienbarend. Maar slechte moeders vinden we veel erger. Ja. Wat vind je? Is, is, heb jij persoonlijk uh, een ingewikkelde relatie met het onderwerp moederliefde? Nee. Nee. Dat is gewoon vanzelf. Nou ja, ja, ik heb een prima relatie met mijn moeder en ook met mijn dochter. Nou ja, die is wel overzichtelijk, die is vier. Maar, <lacht> um... nee. Ja, maar kijk, als je al, weet je, als je al wil zoeken naar van wat dat dan over, hoe dat uit mijn leven komt, zo'n boek van mij gaat het veel meer over die twee kanten in, in, in, een, in een mens. Maar ik heb meer het gevoel dat, dat, de, me, dat de meeste mensen, of niet voor mezelf kan spreken, dat je allebei die mensen in je hebt. Een soort. Stoïcijnse lijn en een totaal wanhopige. Die alle kanten opgaat. Dus ik, ik ik, als ik mezelf, ik, ik zou niet kunnen kiezen met wie ik me in het boek zou moeten identificeren. Uh -huh. Of dat moeder of dochter is. Nee, maar ja, je, je zegt het komt voort uit een mens, zoals iedere mens misschien wel heeft, Stoïcijns en Wanhopige. Ja. Ja. Kan jij, hoe ziet er wanhopige mensen dan uit? Wat voor verwarring bedoel je nu eigenlijk precies? Van die dochter. Ja, dat, dat vroeg ik me laatst af. Wat is, er, wat is er mis met die dochter? Dat ik alleen maar... Ja, ze is ongelukkig en zoekt naar iets waar ze... Waar, zoek naar zingeving of naar iets waar ze dan gelukkig van wordt. En zoekt dat alleen gewoon elke week op een andere plek. Of elk jaar of elk uur of maar net hoe het... Dus dat is dat is. Die, die, dochter is in, die dochter is in de war, die moeder niet. Die moeder is helemaal niet in de war. Die weet heel duidelijk wat ze denkt, wat ze vindt en wat ze voelt. Dus ze dat is de ze kant. Ja, die, dochter, die, die moeder weet heel duidelijk, ja, tuurlijk wil ik liever niet dat mijn dochter hier is. Maar ik wil, ik gun haar dat ja, ik gun haar wel dat, dat, dat we dat nog even goed doen op het eind van mijn leven. Dus, dus die doet het voor haar dochter. Dat weet ze heel goed. Ja. Ze weet, ze weet dat ze nog steeds van die man, van de vader, van haar dochter houdt. En ze gelooft ook niet dat hij niet van haar houdt. Het die, die, die, die stoï stoïcijns van haar, dat gaat, ook, dat gaat ook dwars door en over iedereen heen. Als een soort wals, ze gelooft het gewoon niet. Hij is al twintig jaar met iemand anders, maar dat... Maar zit, het staat boven de feiten, detail. als het ware, ja, ja, ja. Want ja. het is haar man en dat blijft hij. Ja, tot het einde der dagen. Ja. Er zijn files. Gelukkig is het inmiddels enkel fout. Er zat nog één file door een ongeluk. Maar voor de rest is de avondspits wel voorbij. Maar op de A13 Rotterdam naar Den Haag zitten ze op elkaar in de buurt van Delft-Noord. Vier kilometer file levert dat op, want de linkerrijstrook is dicht. NTR. Speciaal voor iedereen. Esther Gerritsen is onze gast. Zij is een van de zes genomineerden voor de Libres Literatuurprijs... die aanstaande maandag in het Amsterdam-Hotel in Amsterdam wordt uitgereikt. Een deftige jury onder leiding van Clary Polak... die eerst opmerkte dat er heel veel boeken die dit jaar ingezonden zijn... als een soort Ikea-bouwpakketje in elkaar staken. En dat dat helemaal niet leuk was, behalve deze zes. En dat zijn dan ook meteen de topboeken van het afgelopen jaar. En Esther Gerritsen heeft een van die boeken geschreven. Dorst heet het. Het gaat over een zeer stroeve, moeizame... Een relatie tussen een moeder en een dochter. De moeder die uh, ja die kan eigenlijk elk moment bezwijken aan een ernstige ziekte. Die is ernstig ziek. Die heeft een, uh, de, de slechte de boodschap, de slechte tijding gehad. De dochter besluit eigenlijk tegen alle raadgevingen van de omgeving in. Uh, ja. door de raad. <laughs> ja, toch voor de moeder te gaan willen zorgen. Uh, dat mislukt eigenlijk ook. Ja. We, zien, we zien eigenlijk één grote brok wanhoop onder één dak. Alhoewel de dochter ook heel <lacht> veel uitvliegt om die wanhoop te ontvluchten... in drank, in mannen en in ander vertier. Uh, nou, kortom, we worden er lekker vrolijk van. Ik moet zeggen dat ik ontzettend veel gelachen lach heb bij jouw boek. Dat, dat is toch wel weer vrolijk dan. Ja. Ja, het Terwijl het toch één grote kwa kwaadaardige razenij is die erin voorkomt. Ja. Jij wordt de chroniqueur, chroniqueur van de gekte genoemd. Ja, en die personages mij loopt, loopt altijd uit de hand. Ja. Nou, daar, daar heb je jezelf ook wel eens voor op de, op, de, op de bank gelegd, toch? Daar ben je wel eens voor bij Freud geweest... om uit te zoeken hoe het kan dat je personages allemaal... Uh... <lacht> Moet je daarvoor... Nou ja, of, je begrijpt <lacht> wat ik bedoel. <lacht> Of je hoofd in een röntgenapparaat uh, gestoken. Of, uh... Ja, ik. Uh... <laughs> ik moet even lachen. Omdat ik iemand door een raampje laat yeah. zie lachen. Ja, <laughs> iemand die doet een lachbuik nee. ja, achter glas, geloof ik. <laughs> um... Ja, het is... Maar ik vind het altijd heel moeilijk om. Te... Ik, ik, ik... Je kan je eigen personages natuurlijk niet snappen dat ze vreemd zijn. Maar je kan je eigen personages ook weer niet. Vreemd vinden of gek, of echt gek. Nou ja, ik ben zo benieuwd waar, waar het vandaan komt dat. Uh, um, kijk, jij bedenkt iets wat ik bijvoorbeeld niet zou kunnen bedenken. Dat, dat is, komt hoogst persoonlijk nou, uit, uit, weet, uit ben, jouw geest ja, voor. Wat ik wel ik heb wel eens opgeschreven, een, een uh, uh, uh, idee voor een boek. En Schrijf en het schrift: een, uh, een normaal mens die iets vreemd overkomt. Van, dat, van, dat moest ik maar eens doen. Maar het inter, dat interesseert me dan. Toch eigenlijk helemaal niet. Maar ik, het interesseert me alleen maar... hoe wij zelf de werkelijkheid vreemd maken. Of gewoon, of wat dan ook. Maar hoe wij met onze geest alles kleuren en vervormen. En ja, dat mijn wereld een hele andere is dan die, die van jou. En dat dat toch eigenlijk allemaal een soortgelijke parallelle levens uh, zijn die ogenschijnlijk heel ja. gewoon verlopen. Dat we, ja, we doen toch alsof we elkaar begrijpen. Ja. We, maar, ja. maar ik weet ik, dat dat is het enige toch wat me boeit. Ja, hoe je, wat je, wat je, waarom, waarom je zo moeite hebt zo om de werkelijkheid, te, om, om, waarom is er niet gewoon één overzichtelijke, één op maar één manier te interpreteren werkelijkheid? T -t, erg. Ja, ja, weerspiegelt dit eigenlijk een soort nou ja, boosheid? Misschien geërgerdheid, zo, hè, ik irritatie? Moet er geen, ik kan in de supermarkt staan en denk ik... Uh, ik, uh, ik moet gezond eten, het is goed voor me. Gezond eten is goed voor uh, ja. Allemaal goede redenen. Nee, ik moet mezelf verwennen. Ik moet lekkere dingen halen, dingen die je lekker vindt. Wat vind je nou echt lekker? En daarna, ik weet het ik weet, ik weet er gewoon niet welke van die twee keuzes ik weet het echt niet dan dus sta ik echt in de supermarkt van geen flauw benul en dan ga ik willekeurig wat dingen in een soep in een in, een, in een deels lekker doen. deels gezond zoiets zoiets soort gemiddelde en dan ga ik gewoon tegen mezelf praten als een, een soort tweede nog een, een buitenstaander die zegt nou dan doe je bijvoorbeeld uh, wel een chocoladereep, maar toch... Je, maar als het, uh, Dan ga ik een redelijke stem nadoen. Dan ga ik uit mezelf treden, want ik zelf ken alleen twee extreme verhalen. En dan, en dan moet ik die redelijke stem, of een soort gemiddelde, die moet ik dan gaan imiteren. Dat klinkt als een huisarts, bijvoorbeeld, zo'n redelijke stem. Of, of zo'n getrouwbaar nee, geluid. Eens, die, nee, die heb ik zelf verzonnen zelfs. Het is niet eens, dat is niet eens iemand, dan moet ik gewoon... gewoon ik ga nu, een derde persoon. Ja, ja, gewoon... En, en dat... En helpt dat? Ik bedoel, geeft die figuur, die stem jou dan... Ja, dat zal wel moeten, want anders kom ik de hele supermarkt niet door. <lacht> dus dat... Dat, je, als, dat, als die dingen me gebeuren, dat ik gewoon niet kan kiezen. En zo. En dat, en, kijk Dit is dan nog gewoon... Een uh, um, uh, heel gewone gedacht. dagelijkse scène. Dit gaat nog alleen maar over, over die, dat je niet kan kiezen... tussen wat, welke gedachten waar zijn, goed, zinvol... En zo, over, over niet eens echt belangrijke dingen. Maar het kan, er zijn ook momenten dat het, dat, het, dat het bijna fysiek wordt. Dat elke kleur, geur, gedachte... Uh, herinnering. dat dat allemaal hetzelfde is... en op dezelfde manier even hard binnenkomt. Dus dat ik, dat ik niet kan kiezen of, of deze geur, deze gedachte, deze klank... Of, of, of deze jeuk aan mijn voet het belangrijkste is. Alsof, alles, alles, alsof er geen, geen, geen, geen volgorde zijn. Geen, geen, van, dat je niet weet wat prioriteit heeft. Nou ja. Heb je er wel eens naar laten kijken? Je gaat maar door, hè? ik er alles naar heb laten kijken. Nee, maar het klinkt wel. Um... Nou ja, even tussen ons, het klinkt een beetje nee, even... vermoeiend. Ja, het is ook heel vermoeiend. Word jij niet doodmoe van jezelf? Ja. Jeetje. Ja. Daar komt dat, dat mooie werk van jou uit voort. Maar dat, dat is ook een troost. Dat, dat is een troost, je, dan, ja. je kan het wel. Dat is een schat. Schrijf dat, dan schrijf ik dat daarna op. Dat je kan wel, weet je, en ik weet niet wel hoeveel persoon dat is... die dan uittreedt, die dan weer gaat registreren. Kijk nou, wat er gebeurt. Kijk nou, Esther, nu ben je in paniek over iets wat niet zo belangrijk is. Aha, interessant. Pff, weet je dan. Zo heb je een aantal stemmen. Het afgelopen jaar, um, daar ben je heel open over geweest in interviews... dus ik neem aan dat ik er in ieder geval over mag beginnen... Heb is de chaos niet minder geworden omdat je gescheiden bent, opeens moest verhuizen, ja. een co-ouderschap aan bent gegaan met de vader van je dochter, ja. en dan is alle recht, ja, hoe zegt dat, recht toerecht aan, wat in ieder geval ja. zo lijkt als recht toerecht aan, is ja. dan is dan weg. Wat betekende dat dan voor, voor dat wat er allemaal in jou huist? Um, dat is lastig. in nou, ik had een tijdje zo... Niet echt manische, hypomane, hoe noem je dat? Bijna manische periode. En dan was dat allemaal heel vruchtbaar. Want dan ging ik op andere tijden schrijven dan normaal. En ik hoefde niet zoveel te slapen als anders. En ik kon drinken zonder geen kater te krijgen. En, ik kon... en toen kon ik ook allemaal dingen schrijven... die ik anders nooit had kunnen schrijven, ook voor dit boek. En, um... Maar je, je gewone ritme, weet je, als het wat minder goed gaat... of als je moe bent, dan is het heel lastig... Uh... Mijn gewone ritme. Er is, ik, heb geen, ik heb geen gewoon. Ik, ik, ik had altijd een heel uh, uh, gestructureerd leven. Weet je, wij werkten niet in het weekend. Wij werkten niet s'avonds. Ik wist wanneer de computer uitging. Daar waren afspraken over? Ja, dat, zo deden wij dat. Dus dat was een heel. Uh, ja, en dat, dat overzichtelijk. werkte ook heel overzichtelijk ja. En nu mag ik mijn eigen. Kan ik, ja, ik kan de hele avond doorwerken of niet. En, en de Weet je, in de, in de helft van de tijd is mijn dochter bij me... en is weer een ander ritme als de tijd dat mijn dochter niet bij me is. Dus er zit geen enkele logica meer in. En dat vind ik wel heel lastig. Dus ik moet, helemaal, ik moet echt nieuw leren. Hoe doe je dat als je alleen bent? Wanneer werk je? Wanneer neem je pauze? Ik blijf helemaal nooit pauzes te nemen als niet iemand me dat zegt dat dat moet. Dus in, op, in een bepaald opzicht heb je je een beetje losgeslagen gevoeld? In, in die periode? Ja, nee, ik, ik ben er steeds aan het zoeken van hoe, hoe, je, hoe je dat doet. Ja hoe je gewoon je dag indeelt. Heb je nou het idee dat dat voor je schrijverschap... misschien wel juist hele lucide momenten oplevert? Of uh, betere literatuur, om het maar zo te zeggen. Uh, de, de, doordat, doordat er normaal ritme weg is? Of ja, omdat je, je helemaal los... Ja, nou, nee, dat bedoel dat ik nou niet. Doordat je los. Dat, ja, dat je helemaal los bent. Dat je al die dingen die je beschrijft op andere tijden schrijft. Ja, natuurlijk. Ja, dat heeft wel heel veel opgeleverd. Maar het ook tijdlang dat ik gewoon... Dat, omdat ik zo erg vergeet om te pauzeren en, en om te stoppen met schrijven... ga ik ook steeds te ver. En ben ik, dan kan ik weer weken niks ineens, omdat ik zo moe ben. En el, dan ben ik ineens elke avond om, om negen uur naar bed. Dat ja. schiet toch niet op. Hoe, hoe, hoe ga je dit nu... Uh, uh, hoe ga je dat voor jezelf op de rails krijgen? Want... Want er zit een heel, groot, uh, een heel groot oeuvre in jou. Je schrijft gewoon hele mooie boeken. Dus jij wil daar, daarmee verder en ja. je wil daar nog beter in zijn, ja. denk ik. Hoe ik dat dan ga doen? Ja. Begrijp ik begrijp hem niet. Hoe ga nou, ik ja, dan... dat? doen? ja, omdat je, je niet... zegt van nou, ik ben oh, er nog bar... helemaal niet uit. Oh, zo, ja, maar dat is meer. Ja, de, de dagen, ja, mijn ritme. Nou, maar het begin ik niet. Het duurt gewoon ook heel erg lang. Ik was zo. A, een hele tijd was het, mijn leven was totaal chaotisch en, en, en gebeurde er zoveel. Uh, en nu pas is er een tijdje rust. Kan ik, je, kom ik erachter hoe ik ben als ik alleen ben en, en wat voor rare gewoontes ik heb. En, wat, en, en nu zie ik, van, ah, weet je, kom ik erachter dat ik, weet je, ik kan achter mijn computer zitten en denk: dit, dit, Wat is het toch? Waarom, waarom doet mijn hoofd zo raar? Wat is dat geluid? En, waarom, en, dan, en dan duurt het gewoon heel lang voordat het in me opkomt. Ah, je moet even stoppen. Ik denk, ik denk, er is iets mis. Dus, maar ik stop dan pas als ik, als ik omval. Of als ik echt pijn heb. En dan... En... Daar uh, uh, ja, kom ik nu allemaal wel achter. En dan denk ik, ah... Ja. Niet meer doen. Vroeger was ik gewend. En dan zei mijn man gewoon om zes uur... Hé, hey, je hebt klopt te lang achter je computer gezeten. Ja. Maar verlang jij en, uh, ook naar iemand die, die daar met zo'n zo beetje... Misschien rustige, maar in ieder geval enigszins relativerende blik naar kijkt? En je, en je redt van deze... Ja, nou ja, dat's... van deze zachte vanille. Nou, de zou, zou... <laughs> Ik ik zet toch nu in op dat ik het gewoon zelf leer. Aha. Ja, dat is heel verstandig. Heel bizar, maar Ja, ik dacht deze optie had ik nog helemaal <laughs> nee, niet over nee. oog, maar ik vind hem wel heel leuk. Ja. Nee, ik ja, geloof dat ik toch maar eens voor mezelf moet leren zorgen. Ja. Jij schrijft best veel over je privéleven. Die columns zijn onder andere gebundeld. Hè? Ik ben vaak heel kort dom. Dat zijn de vpro columns. Ja. Daar ga je tamelijk met de billen bloot. Uh, hè? Uh, dat, dat chaotische, ja. soms hè? dat grappige chaotische leven wat je leidt... dat beschrijf je daar ook nauwkeurig in. Wat, wat is je motief eigenlijk om zo dicht op de huid te zitten met dat wat je schrijft? zo erg over jezelf? Dat is, dat is eigenlijk bijna altijd één duidelijk plan waar ik het over wil hebben. En, dan, en, ik, en, dat, is, en dat is dan iets als... Moet uh, ik even denken... Of, of hoe, hoe, je, hoe je bijvoorbeeld hoe je hersenen associëren, maar hoe je vaste associaties hebt. Dat je altijd bij één ding altijd hetzelfde denkt, bijvoorbeeld. Een hele simpel voorbeeld. Dus dat je. Uh, uh, iemand vertelde me ooit dat hij een rat in zijn wc-pot vond. En nou, als ik de deksel van een de wc-pot open moet doen, denk ik altijd aan. En ik noem dat van dat mijn hersenen associëren niet. Ze lijmen. Ze, uh, uh, dus altijd bij één bepaalde handeling of een bepaalde plek is zat... dat je altijd hetzelfde denkt. En dan, dan weet ik dat ik het daarover wil hebben. En dan gebruik ik gewoon de voorbeelden die, die uit mijn leven komen. En dus het, ga, het gaat me niet om dat het over mij gaat. Maar dat, dat gebruik ik gewoon. Ik gebruik mijn eigen leven. Maar dat is nooit het uitgangspunt. Nee. Zo'n soort, zo soort observatie, zo'n gedachte waar ik dan over het wil hebben. Dan... Het is geen dagboek, het nee. is geen autobiografie. Uh, je, eigenlijk gebruik je het alsof je fictie aan het maken bent. Ja. Ja. Het zijn bouwstenen voor een verhaal wat je ja. ons wilt vertellen. Ja. Maar dan wel met, die, uh, met dat effect dat, dat lezers soms denken... dat jij uh, echt degene bent uh, uh, ja, die, je, die nee. je bent in je stukken. Ja, mensen nemen... Het is natuurlijk wel zo'n gestyleerde... Ja. gestileerde waanzin. <laughs> ja. Sorry dat ik dat woord gebruik, maar ik voel maar, uh, me zomaar binnen. Maar het is natuurlijk ook last, lastig, maar, maar ja... Het is niet één op één dat, dat ik dat ben, maar... En dan kom je dat veel tegen, dat mensen... Want we, hadden, ja, we mens... begonnen dit gesprek over beeldvorming. En dat draagt natuurlijk heel erg bij tot de beeldvorming. Het uh, nou ja, mensen denken dat, dat, dat, dat, dat... mensen denken dat de kinderen van Sylvia Witteman... altijd met de handen in de <laughs> pindakaas zitten. Ja. Wat ook echt niet zo is. <laughs> ja. Huh? Nee, natuurlijk, maar... Mm. Hadden we het over? Oh my god. Beeldvorming. Oh, dat, nou, dan... dat je heel vaak in ieder geval vraagt waar we het over hebben. Oh ja, ja, sorry. Je, ik ben nog niet helemaal. Ik had de griep. Oh. Echt. Was heel het? erg. Ja, was je daardoor een beetje... Nou, het duurde echt lang voordat ik weer normaal kon denken. Zeg maar. Ik had echt meer dan 40 graden koorts. En ik, ik doe het er geloof ik niet echt toe nu. Maar ja, maar duurde... Je hebt wel bijvoorbeeld dus, weer de tegenwoordigheid van geest gehad... door een rood-wit-blauw uh, vest aan te trekken. Ja, wat maar ik dan dat, heel dat, leuk dat het rood-wit-blauw was, dat, dat realiseerde ik me pas toen jij het zei. <lacht> okay. Weet je wat je gaat doen hier? Wil je een wat mooi stu doen? stukje van jezelf voor, uh, voorlezen? Ontroering. Dan weten we zeker dat het goed is. Deze week heeft zelfs de vuilnis me ontroerd. Ik zag hoe de grote vuilcontainer werd gelegd... waarin ik net mijn eigen vuilniszak had gegooid. Het ontroerde mij dat die grote truck daar bezig was met die enorme berg afval... en dat daar ook de verpakkingsresten van mijn maaltijden in zaten. Het cellofaan van de plant die ik kreeg. Ik dacht meteen aan een ander soort vertedering die ik niet vaak met mensen deel... Ik ben ontroerd als een vreemde wc-bril nog warm is van degene die er voor mij op zat. Nee, dat vind ik niet smerig, het raakt me. Zeker als ik net daarvoor een dikke oude man naar buiten heb zien komen... dat die oude dikke billen er eerst op zaten en nu die van mij. Dat ik zijn warmte nog voel, dat ik iets zo ongelooflijk intiems deel... terwijl we elkaar niet kennen, we niet eens op elkaar lijken. Toen laatst de Chileense mijnwerkers omhoog werden gehezen had ik naast mijn gewone computer, waaraan ik werkte, ook een laptop staan met daarop het live-verslag. Elk uur kwam er een man omhoog na 69 dagen in de diepte te hebben doorgebracht en elk uur huilde ik. Ik huilde omdat het de jongste was die boven kwam. Ik huilde omdat het de oudste was. Ik huilde omdat het de lelijkste was, de grappigste. Omdat zijn kind hem omarmde, zijn vrouw, zijn oude vader. Niemand heeft last van die ontroering van mij. Er zijn zelfs zelden getuigen. Ik weet ook heel goed wanneer mijn tranen ongepast zijn. Zo probeer ik op begrafenissen waar ik de doden niet zo heel goed heb gekend... niet het hardst te huilen, dat hoort niet. Er is wel degelijke moraal over wie het recht heeft op de meeste emoties... en voor die moraal ben ik zeer gevoelig. Als ik ochtends in de krant lees dat ze bij de Paralympics... wanneer het volkslied wordt gespeeld zeggen... If you can, please rise, huil ik zachtjes. Mijn man kijkt op zijn horloge... Kwart over acht, zegt hij. Als ik daarna snik om een overlijdensadvertentie... kijkt hij weer op zijn horloge en zegt... twintig over acht en dan twee keer. Het wordt steeds erger, realiseerde ik me dus... toen ik vertederd naar de vuilnisophaaldienst stond te kijken. Ik vroeg me af of zoiets ziekelijk kan worden... of dat het misschien al was. Een psycholoog op het internet wist mij te vertellen... dat de sentimentele tranen in de wetenschap... nog een totaal onontgonnen terrein zijn. Ik houd mij aanbevolen voor onderzoek. De sentimentele traan kwam ontzettend veel voorbij in gisteren... Toen, uh, toen de abdicatie van koningin Beatrix uh, plaatsvond... en ja. vervolgens het uh, uh, nieuwe koningspaar uh, haar intrede deed. Had, had jij eigenlijk last van de sentimentele traan? Ik heb ook, ook wel een keer gehaald, maar... Weet je nog waar? Nee. Ja, als ik een krant lees, huil ik ook al drie keer. Ik haal permanent. Waar. Niet permanent, maar ik huil heel snel. Dus uh, maar ik weet niet... Maar... Maar ik, ben, ik verbaas me er altijd over. Want als ik dan ontroerd ben bij zoiets... dan, dan is het nooit een paar tranen. Maar dan ga ik echt meteen... als oh, oh, alsof er iets vreselijks gebeurt. Dus het wordt meteen heel extreem bij mij. En hoe moet het dan als er echt iets aan de hand is? Ja, dan is er natuurlijk weer dat stille huilen. Nou, daar ben ik heel goed in. als er ja? Echt, ja, midden, ja, midden in de storm, dan sta ik... ik Recht op in de wind. Recht in de wind. Nou ja. Ah, ja, ik ben wel goed. Nee, dan ben ik heel cool. Serieus. Je hebt... Uh, die, die, die, die grappige gekte van je zit ook enorm in die columns. Maar daar, ja, daar kan je natuurlijk helemaal mee uit de voeten. Om, ja. Om, om, ja. Wij lachen natuurlijk heel veel om dat wat jij schrijft. Eh, het is soms een beetje droevig, maar we ja. lachen erom. Dus anders dan, dan de spanning die je in een roman... zoals bijvoorbeeld in Dorst op mm -hmm. moet bouwen. Daar moet, je, daar moet je toch echt aan een ander universum... Ja. Ja, ervaar je dat eigenlijk ook zo? Is dat in ja. die zin moeilijker? Nee, no, het is gewoon niet zo heel, het is anders... Ik was heel blij met die columns toen ik die ging doen. Want ik, ik doe daar iets in wat ik ook niet in een roman zou kunnen gebruiken. Want het gaat over zulke kleine, minime... Als je dat in een roman allemaal gaat doen, dan word je knettergek. Want dat, dat gaat, dat is zo erg uh, op de korte baan. Zo, uh -huh. zo, uh, ja. zo dichtbij. Dat kan je ook helemaal niet eens... Dat zou ik nergens anders voor kunnen gebruiken. Maar het is wel heel erg hoe ik denk. En ligt, ligt maar heel. Het, heel het, is, het hoort heel erg bij me. En een roman en ja, dan ga je toch wel echt veel verder. Want ja, hoe leef je daarmee als je elke ja, dag twintig keer ontroerd bent? Dat... De, de, een roman dwingt je ook veel meer om ja, weg te gaan bij de grappenmakerij. Oh, dat... Nou ja, dat gaat daar natuurlijk helemaal niet over. Nee. nee, maar er komen toch wel leuke scènetjes of dingetjes in voor... waar ik dan echt wel aan blijf haken. Bijvoorbeeld... Zoals moeder en dochter vis en viswijf tegen elkaar zeggen. De een ja. is vis en de ander is viswijf. En ja. het gaat ook heel veel over de relatie tussen het water ja. van de vis en de vis. Dus de relatie tussen water en vis. En dat komt zo steeds terug. Maar zelfs op het sterfbed, op het allerlaatste moment... durven ze elkaar dit nog toe te... Toe te fluisteren en, en dat is dan toch die, die grappige lichtheid die je, ja, ja, ja, ja. die je in je columns heel sterk hebt. Ja, ja ik denk dat hij soms vooral in dialogen uh, terugkomt. Ja. ja Heel rijp voor toneel ook, maar daar heb je je handen een beetje vanaf getrokken. Uh, ja, maar het is gek is... Want dat ik, schreef je ook? Ja, ik schreef ook toneel, maar ik denk dat mijn dialogen en mijn boeken beter zijn dan mijn toneeldialogen waren. Oh? Nou, op toneel wordt het hele verhaal verteld door pratende mensen. Dus alles moet door de, door de dialoog komen. Dus ik liet ze ook alles zeggen en vertellen. Dus het, het waren... Het kan ook wel boeiend zijn, maar er waren wel gewoon oeverloze gesprekken... en benoemen van alles wat er aan de hand was. Dat is tegenovergesteld van, mijn, van dialoog in mijn boeken. Want uh -huh. die hebben natuurlijk helemaal geen benoemen. Bijna niks. Dat, dat, dat gaat gewoon steeds mis. Ja, toch bevreemd dit mij wel, want... Uh, kijk naar de films van Alex van Warmerdam... daar wordt natuurlijk meer niet gezegd dan wel gezegd. Het wordt gezegd ja, maar in dus, beeld. Het scenario is wel weer heel anders dan toneel. Omdat je dat mm -hmm. natuurlijk zoveel met beeld kan en met handeling. En dat is bij toneel lastig. En ik kom natuurlijk ook uit het kleine salense tekst toneel. En gewoon zo schreef ik ook toneel. Dat, ja. dat lag meer aan mij ook. Met Dorst heb je een eh, ja, hele positieve ontvangst uh, gehad. Ja. Uh, volgens mij konden wij echt alleen maar louter positieve recensies vinden... Uh, je bent voor drie literaire prijzen genomineerd geweest. Tot nu toe heb je van die drie nog geen één binnengesleept. Ik ga ook voor die laatste. Ja, die laatste van, met die 50.000 euro. Daar, daar zit ze nu op de flassen. Uh, bet wat betekent dat eigenlijk? Ja, dat was, nou, al die... Het was heel fijn. Ik weet wat dat ik dacht. Ik had mijn boekpresentatie gehad en ik was nog... Ik had, ik, ik, had nog een, ik had een kater of ik was nog dronken, zo'n zo, zo gevoel. En toen werd de NRC bezorgd. En daar stond de eerste goede recensie. En toen dacht ik, oh, oh wat fijn. Ik was nog niet eens begonnen met me uh, zenuwachtig te maken voor die recensies. En nu is hij er al. En, mm. en het voelde als... Nou, het was, gewoon, het was natuurlijk een heel zwaar jaar. En ik heb dat boek geschreven tegen de klippen op. En... Uh, en het voelde als van, ja, zo hoort het eigenlijk ook. Dan heb je heel hard gewerkt en dan moet daarna gewoon iemand iedereen zeggen... goed gedaan. Ik vond het ergens ook heel natuurlijk. Zo, hoor, zo, zo zou het goed. altijd moeten gaan. Maar dat geldt voor elke schrijver natuurlijk. Heb je hebt zo hard gewerkt en dan moet daarna iedereen ja. zeggen. Maar was het goed, meer zo. hard werken dan daarvoor? Je zegt tegen de klippen op. Ja, nee, ik had gewoon alleen al de tijd. Ik was, bedoel, ik moest, ik, ik was aan het verhuizen aan het scheiden, en aan het scheiden. Ik, ik heb soms mijn wekker gezet om voor mijn dochter wakker werd... om daarvoor te kunnen schrijven of dan... Je kan niet acht uur op een dag schrijven. Dus je moet, maar je moet wel elke dag wat kunnen doen. En dan, of dan haalde de uh, vader van mijn dochter haalde mijn dochter even voor twee uur op en ging dan twee uur naar arts zodat ik nog even door kon werken. En uh, uh, nou ja, gewoon een. een, een uh, ja, en te, terwijl je ja, ook verdrietig bent en er heel veel gebeurt ja, en weinig tijd. Maar dat alles natuurlijk alles stortte in, zo is mijn hele leven viel uit elkaar. En Het enige wat ik opbouwde was dat boek. En had je toen het idee, ik ben iets moois aan het opbouwen. Om me heen stort mijn wereld in, maar ik heb hier iets ik, bijzonders nou, in dat, handen. Nee, het, als, dit als dit moet wel af en dit moet wel doorgaan, want dit is het enige waar ik waar ik in durf te geloven. Wat, wat helemaal nou, dit moet er af, maar dit... dit moet ook slagen. Hè? Nou, ja, maar, ja. Dat, zover, ja, maar dat waren gewoon, op een gegeven moment, weet je, gewoon, je hebt ik heb mijn dochter en ik heb mijn boek. En, dat is, en de rest verder, zijn de dingen waar ik me op concentreer. En dat moet gewoon goed gaan. Maar meer je, je bent meer bezig om de eindstreep te halen... dan van, ik ben hier iets prachtigers mm -hmm. maak, aan het maken. Nee. Die eindstreep heb je gehaald ja. en je hebt heel veel applaus gehad. En heel veel pluimen en... en ja. Uh, mensen die, die het bejubelen. Ik, uh, ik heb begrepen dat de zevende, zesde of zevende druk nu in de maak is al. Dus het gaat goed met dat ja. boek. Ik dacht dat er 13.000 van verkocht zijn. Uh, is dat, uh, betekent dat dan in, in het vervolg van je schrijverschap ook iets? Geeft dit je adem of ruimte of stimulans om, om grotere dromen na te jagen? Grotere literaire dromen bedoel ik dan? Oh, zo. Uh, want je hebt een enorme urgentie om te schrijven, begrijp ik uit wat je vertelt. Ja, kijk, nu is het, tot nu toe is het verhaal ook heel afleidend geweest en, en, en kost het heel veel tijd. Dus ik heb. Ik ben. Op een gegeven moment dacht ik, nu moet ik gewoon aan, een, aan, een, aan het volgende boek beginnen. Zodat. Als er al die wat rond de boekenweek werden vanaf de boekenweek, sinds de boekenweek, is het heel druk met heel veel lezingen en interviews, dat soort dingen. En toen dacht ik. Dan moet dat boek, het volgende boek zijn begonnen, zodat ik in mijn hoofd in ieder geval terug kan dat ik, dat ik weet dat ik ergens aan bezig ben. Als je het over zo'n drukke periode hebt, dan gaat je hele hoofd in de frons. En dan lijkt het alsof je een heel ernstige aanval van migraine hebt. Het <lacht> ziet er heel angstaanjagend uit. Zo, alsof je aan mij aan het verbeelden bent. Ik heb verschrikkelijke hoofdpijn van dit soort periodes. Is dat ook zo? Uh, nou, ik, vond het de ik heb de afgelopen. Uh, uh, Twee, twee maanden vond ik, vond ik het heel moeilijk. Ik wilde ik heel graag eigenlijk gewoon schrijven, en ik merkte. Dat ik zo lang niet aan een roman werken dat dat heel moeilijk voor me was. En ik, ha, en ik, ik weet, ik ben eens dus begonnen aan, het, aan, die, aan die volgende roman. En ik weet wat er moet gebeuren. Ik weet, ik weet gewoon welke. Ik moet, moet nu de monoloog van die vrouw schrijven tegen die politieagent. Ik weet wat er moet gebeuren. En dan al twee maanden lang. Maar er is geen tijd of energie. Na 6 ruimte. mei dus. Na, is, dat, is dat. Ja, dat is ja, zo Na 6 mei, dan mag ik, mag ik aan hoofdstuk 2. Dan, dan, We hebben 5, 5 mei bevrijdingsdag. 6 mei libris Literatuurprijs. <laughs> 7 mei kan jij los ja maar ik weet wel ik, ik, ik had en ik had ook maar er gebeurde ook heel veel leuke dingen en ik was in gesprek met of ik of ik of ik Dorst en en ook superduif daarvan mijn boekje voor zou gaan bewerken zo, voor film en zo ja. en, en, en en van oh dat is ook leuk nog ik scenario schrijven en ik had ook met iemand meegeschreven aan een scenario en dat vond ik heel erg leuk dus het, het was ook heel veel maar toen uiteindelijk dacht ik ja maar ik als ik niet en ondertussen moet je ook die columns schrijven en en en en, en dat kost me ook tijd uh, dat, dat ook niet het gaat ook niet heel snel per se en, en maar ik moet, ik moet weer aan een roman of aan een groot verhaal ja. in mijn hoofd hebben... waar ik me aan vast kan houden, want anders... We gaan nu even de tegel pakken. We gaan even rustig ademhalen. Oh, even een kleine oefening doen. Hè? Ik vertel dan namelijk dat zometeen Margreet Rijntjes in de Twee Dingen gaat praten met vermist presentator Jaap Jongbloed... over mysterieuze verdwijningszaken. En Eleo Leonore Oldenburger over het dagboek van haar schoonmoeder... die in een jappenkamp zat en dat overleefde. Dat krijgen we zometeen na acht uur. En dan nemen we alle rust en ruimte om Esther Gerritsen. Die op 6 mei, of eigenlijk na 6 mei... weer zo'n mooi boek gaat schrijven. Daar is ze al mee bezig. Ik ben heel nieuwsgierig. Wat komt hier nu toch op die tegel te staan? Van Esther Gerritsen. Dorst heet het boek. Of ze nou wint of niet, lees dat boek. Ja, je, je bent iemand van... Paul Pauveur ben je aan het uh, citeren? Ik geloof dat Paul Pauveur ooit zei: omarm de chaos. Ja, tegen mij. Ja. En uh... dat lukt goed. <laughs> nou ja, ik was altijd bezig om te bezweren. En, uh... Ik vraag me eens af of het wel zo'n goede tip is. <laughs> De twijfels slaat weer weg. Is dit nou gezond, denk jij? Of denk jij... Nou ja, we weten het niet, Esther. Is wat gezond. Dank mevrouw Gertsen. Dit was aflevering 2626. Jawel, 2626. Wij branden een kaarsje voor u. Ik wens u alvast een prettig weekend allemaal. Tot maandag. Radio 1. E Kenstof. NTR brengt cultuur